Mijn onderwerp is Openbaring 12. Het gaat over de draak, de rode draak. Want zo staat het in het Grieks: de rossige draak. En eigenlijk gaat het niet over de draak, maar het gaat over de overwinning van onze Messias, Yeshua, op de draak. Dat is mijn onderwerp. Maar eerst wil ik iets zeggen, zij zei het heel kort, over Genesis 6. Heel veel mensen geloven dat Genesis 6 over gevallen engelen gaat... die zich vermenigvuldigd hebben met de dochters der mensen. En daaruit ontstonden weer kinderen, daar ontstonden weer reuzen... En zo gaat het verhaal verder. Mijn zins is dit niet juist, want het gaat over mensen van begin tot het eind. Er zijn geen gevallen engelen, ook niet in Genesis 6. Genesis 6 begint met het eerste vers, toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen. Dus de mensen die zich begonnen te vermenigvuldigen... En hun dochters geboren werden. Nou, ik vraag mij af. Er zijn mensen die zich vermenigvuldigden. En er werden hun dochters geboren. Er is geen sprake van engelen. Zagen de zonen gods dat de dochters der mensen schoon waren. En ze namen zich daaruit vrouwen, wie ze maar verkozen. Is het zo gek om te denken dat die dochters der mensen... Mensen waren, nakomelingen van Kain. En dat die zonen gods, de nakomelingen waren van Seth. Dat je dus als het ware twee linies hebt, twee lijnen. Gods volk en de afgeweken mens. Er staat namelijk, en dat is voor mij bepalend in de hele uitleg. En de Heeren zeiden, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven. Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven. Mijn geest zal niet altoos in engelen blijven. Dat staat er niet. Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven. Nu ze zich misgaan hebben. Hij is vlees. Er is geen sprake van gevallen engelen die lust hadden voor de dochters der mensen. Hij is vlees en dagen zullen 120 jaar zijn. Is dat niet een teken? Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Genesis 6 gaat over de tijd van Noach, de zonvloed. De verdorvenheid op aarde. Iedereen deed maar. En God wilde een eind maken aan die tijd. Aan die mensen die hun eigen gang gingen. Het gaat dus over de verdorvenheid van mensen. Wel nu, ik laat het hierbij. Ik ga nu naar openbaring 12, mijn eigenlijke onderwerp. Het zal best moeilijk zijn, ik weet het. Er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. En ze werd zwanger en schreeuwde in haar ween en in haar pijn om te baren. Eigenlijk worden er twee tekenen getoond. In het visioen. De eerste teken is die vrouw in de hemel die zwanger werd. Ze had pijn om te baren. Openbaring 12 vers 1 en 2. Het gaat om het Joodse volk, Israël. Dat is mijn sinds de vrouw in de hemel. Het is geen letterlijke hemel waar die vrouw is. Want het Joodse verbondsvolk was niet in de hemel. Het kan het dus niet betekenen. Die hemel is iets anders. Mijns is het een positie van macht waar die vrouw verkeerde. Maar Israël zou het hoofd der volken worden en niet de staart. En die vrouw is in de hemel en wie wordt geboren? Joshua Hamasiach. Mijn enige doel is eigenlijk in mijn onderwijzingen om God groot te maken en niemand anders. Dat is mijn enige doel. En mijn doel is zeker niet om de draak groot te maken. Er is maar één God. Dat zingen we elke week. Yahweh is één. En er is maar één zoon van God. Yeshua. Yeshua. En het gaat over zijn geboorte hier. En schreeuwde in haar ween en in haar pijn om te baren. Maar er werd er ook een tweede teken gezien in de hemel. En dat is heel opvallend eigenlijk. De tweede teken werd ook in de hemel gezien. Hoe kan dit? Hoe is het mogelijk? En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie een grote rossige rode dus draak. Met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven kronen. Dat is het teken in de hemel, dat tweede teken. Maar ook bevindt die draak zich in de hemel. Dat moet dan zijn een positie van macht. En het hele verhaal wat ik houd vandaag is dat Yeshua de draak heeft overwonnen. En daar wil ik het over hebben. Vers 4... En zijn staart sleept een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. Ik wil op dat punt niet ingaan gedetailleerd. Het is niet mijn hoofdpunt. Het gaat om de draak. En die sterren die medegesleurd zijn, zijn mijn zins mensen, geen engelen. En de draak stond voor de vrouw. Dus in de hemelen stond die draak voor Israël, die baren zou om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. Dat is het werk van die rode draak, die het kind wil verslinden. Een draak is veel sterker onwaarschijnlijk. dan een kind. Toch? En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heideren zal hoeden met een ijzeren staf. Wie kan dat anders zijn dan Yeshua? Ik zou het niet weten. In openbaring 11... Vers 15 lezen we al. Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heeren en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. Dat is het thema van het hele boek Openbaring. Het koningschap over de wereld is gekomen aan Yahweh en aan zijn gezalfde Jeshua. Er zijn er maar twee. Ja, er is dan natuurlijk ook die draak. Natuurlijk. Openbaring 3. Vers 21, daar staat dat ook zo mooi. Hè? Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zegt Yeshua. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Er zijn er maar twee. Dat is eigenlijk het doel van ons zijn. Dat we overwinnen en wij mogen zitten op Yeshua's troon. Dat is natuurlijk in de toekomst nog. Maar niettemin is dat het doel, het grote doel. Dus dat kind die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf, dat is Yeshua. En deze Yeshua zal de draak overwinnen. Eigenlijk is mijn verhaal heel eenvoudig. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Wat kan dat anders zijn dan de hemelvaart? En de strijd die ontstaat daarna is nadat het kind werd weggevoerd naar God en zijn troon. U moet begrijpen, dit is symboliek. Dit zijn geen letterlijke beelden. Dit is symbolische taal dat hier gebruikt wordt. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. Ineens vanuit die hemel naar de woestijn. Hoe kan dit? Dat kan niet, letterlijk. Ik moet er eens aan een tekst denken, een mooie tekst. Uit Ezekiel hoofdstuk 20, waar wij lezen... Ik zal u brengen, vers 35, hè, naar de woestijn der volken. Daar vinden we weer die uitdrukking, de woestijn. En daar met u in het gericht treden, van aangezicht tot aangezicht. Zoals ik met uw vader in het gericht getreden ben, in de woestijn van het land Egypte... Zo zal ik ook met u in het gericht treden. Moest daar niet tekst denken, wil u dat niet onthouden. Ezekiel 20, vers 35... Nu vluchtte die vrouw naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid. Daar wordt zij beschermd door God zelf. Wie is die vrouw? Gods volk. Eigenlijk is er maar één volk. Wij mogen erbij horen, dat is puur genade. Vanuit Gods perspectief gezien zou je kunnen zeggen, ja, Gods volk, oude verbondsvolk, Israël. Het volk van de Torah. En dan mogen wij erbij horen. Eigenlijk is er helemaal geen onderscheid tussen het oude volk en wij heidenen die erbij mogen horen. Dat is puur genade. Dat we deel mogen hebben aan Israël. Want het gaat om Gods volk. Uit dat volk is de Messias geboren. De overwinnaar van de draak. Door God bereid, dat ze daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Och, ook weer zo'n moeilijke tekst. Ik weet het niet zeker. Dat zijn die dagen waarin de twee getuigen optraden. Kijk maar naar hoofdstuk 11. Die twee getuigen die profiteerden 1260 dagen lang. Wie zijn die twee getuigen? Ik weet het niet zeker. Je kunt denken aan Mozes en Elia, en daar heb je de twee. Er zijn ook andere uitleggingen. De hemel en de aarde zijn tot getuigen. Er zijn verschillende uitleggingen. Maar een feit is wel... dat na die hemelvaart van Christus, Messias... Ik ben nu bij openbaring 12, vers 7. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Wie zijn nu Michael en zijn engelen? Moet ik dat weten? Ik weet dat in... Daniel 12, vers 1 ook sprake is van Michael. Dan wordt hij de genoemd de vorst, die zijn volk terzijde staat. De vorst die zijn volk terzijde staat. Dat is een clue. En wie zijn daar die engelen? Mijn zin, ik zeg het heel voorzichtig, zijn dat mensen. Want de grote vorst, Michael, Daniel 12, heeft ook. Engelen, mensen die hem helpen. En ook de draak die overwonnen moet worden door Yeshua. En ook de draak en zijn engelen voor de oorlog. Als de draak de wereld is, de wereldse machthebbers, als de draak in eerste instantie Rome is, want het kind is toch gebaard, is geboren, Yeshua Hamasiah, in de tijd van Rome, dat was toch de tegenstander van de christenen. Zie de Satan, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zegt Petrus. Nou, vele mensen willen daar niet van weten. Oké, okay, geef niet. Maar als dat de draak is, die brizende leeuw, als dat Rome is, de Romeinen, met hun legioenen die de christenen vervolgden, zo gek is dat toch niet, om dat te denken? Wel nu... Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Dus Rome en zijn soldaten, zijn legioenen. Is het zo dwaasheid om dat te denken? Maar hij kon geen stand houden en een plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dat kan toch niet de letterlijke hemel zijn? Want die draak werd op de aarde geworpen, staat hier, vers Vers 9. Ik kan het niet anders verwoorden, het staat er zo niet, maar oké, okay, dat is mijn aanname. Hij is uit de positie van macht gegooid. Want die draak is overwonnen door, wie kan het anders zijn dan Yeshua Hamasiach? Die alle heidenen zal onderwerpen. Maar het leek er niet op. Want wie werkelijk is overwonnen, ik bedoel wie schijnbaar is overwonnen, is Yeshua. Want die draak, Rome, heeft Yeshua, uiteindelijk aan het kruis, op Golgotha gebracht. Dat is gewoon de realiteit. Maar in werkelijkheid ging het om de geestelijke overwinning van Yeshua op de draak. Dus niet Rome was de triomfator. Dat leek het wel, maar vanuit Gods perspectief was het Yeshua, Gods enige geboren zoon, die de overwinnaar was. Want Yeshua heeft de draak overwonnen. Daar staat ook nog in openbaring 12 vers 9, de draak, de oude slang die genaamd wordt duivel en de satan die de hele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Dus hebben we toch nog het bewijs dat die slang leeft. Die slang van Genesis 3. Nou ik neem aan, dat is mijn aanname, dat die draak niet een letterlijke draak was. Is het heel gek wat ik zeg. En dat die slang, die slang van Genesis 3, die was dood. Die was er niet meer. Maar dat in openbaring 12, daarom heb ik dat ook gezegd in mijn eerste preek, dat die slang als zinnenbeeld gebruikt wordt in het boek openbaring. Want daar staat de slang voor de zondemacht, voor de zonde. En die is op de aarde geworpen. Want Christus is gekomen om de zonde weg te doen. Messias is niet gekomen om de Tora weg te doen. Ja, daar zal ik straks iets over zeggen aan het eind. ook interessant. Maar hij is gekomen om de zonde weg te doen. Nu is verschenen het heilende kracht en het koningschap van onze God, vers 10. En de macht van zijn gezalfde, hebben we het weer, net wat in, in openbaring hoofdstuk 11 stond... Het gaat om een geestelijke overwinning. Messias strijdt tegen een draak, tegen Rome. Maar het gaat veel dieper. Het gaat om de overwinning op Golgotha, op de zonde. De duivel, die oude slang, de Satan, dat is de zonde. Ik heb het al eens eerder gezegd in Hebreeën 2. Het gaat over de zonde. Als je naar Romeinen gaat, dan is het thema zonde en verlossing... En je leest niet één keer over de Satan, daar in dat boek, daar schrijft Paulus heel nuchter over de overwinning die behaald is op de zonde. Er is geen grotere macht, geen verwoestende macht in de mensenwereld denkbaar dan de macht over de zonde. Yeshua heeft gestreden met de macht van de zonde. Hij heeft dat gezegd. Vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Tot drie keer toe. En zijn zweet werd tot druppels bloed. Waarschijnlijk niet dat zijn zweet letterlijk bloed werd. Maar alles druppels bloed. Jezus zweette zo omdat hij angst had. Maar hij heeft op Golgotha de Satan, de doodsteek, gegeven. De draak overwonnen, de doodsteek gegeven. Dat was die draak. Want de aanklage van onze broeders die het dag en nacht aanklaagden voor onze God is nedergeworpen. Ik denk aan een tekst in Jezaja 59 waar staat vanaf vers 1. Zie de hand des heren is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te horen. Maar uw oogrechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Het zijn altijd onze zonden, onze ongerechtigheid, onze ongerechtigheden die tussen God en ons instaan. En het zou onzinnig zijn als Christus alleen maar de Romeinen had bevochten. En de Romeinen had vernietigd met het zwaard. Dat, dat had hij juist kunnen doen. Maar hij heeft de draad niet met het zwaard veroverd. Hij heeft waar het werkelijk om ging hij heeft de zonde de doodsteek gegeten op Golgotha. Die heeft hij overwonnen. Het is een geestelijke strijd. En dat wil ik u aantonen. Want waarom is die draak zo sterk? Waarom is de wereld zo sterk? Omdat die draak gestuurd wordt door de zonde. Daarom is hij zo sterk. En daarom heeft hij de wereld in zijn macht. En er staat in de openbaring 12, vers 11. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam door het bloed van het lam hoe kan het nou dat door het bloed van het lam terwijl Jezus hij verloren op Golgotha de Romeinen walsten over hem heen hij heeft verloren maar kijk van Gods perspectief was dat de overwinning hij moest verhoogd worden en op het kruis is hij verhoogd het leek een overwinning voor de wereld maar het was een welverwinning van God en mijn enige doel is om Jaweh God te verhogen hem alleen groot te maken en zijn zoon in Johannes 16 staat een mooie tekst waar het eigenlijk om ging. Als je door de symboliek van openbaring heen wilt kijken. Als je de bereidheid hebt om daardoor heen te kijken. Gaat het eigenlijk om wat in Johannes 16 staat. Johannes 16 vers 33. Dit heb ik tot u gesproken. Omdat gij in mij vrede, shalom hebt. In de wereld leidt gij verdrukking. In de wereld, het gaat altijd over Korsbos in het Johannes Evangelie, hij heeft altijd betrekking, geen enkele uitzondering, op mensen. In de wereld leidt zijn verdrukking, omdat wereld betrekking heeft op mensen die Gods kinderen verdrukken. Het kan niet anders. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dat is het thema van het boek Openbaring. Dat is het Thema durf ik te zeggen van het hele Bijbel, die al begon bij de Torah. Ik zal u een profeet verwekken uit de broederen, staat er in Deuteronomium 18. Dat was met die bedoeling dat Yeshua zou zijn, die de wereld zou overwinnen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dat is de overwinning die Jezus wil, de overwinning op de zonde. En wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Straks. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Vers 11 van openbaring 12. Nee, natuurlijk niet. Want ik heb de wereld overwonnen. Houd goede moed. In de wereld leidt gij verdrukking. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik heb de draak overwonnen. Ik heb die oude slang overwonnen. In symbolische zin, die slang. Yeshua is de overwinnaar. Hij heeft de zonde overwonnen en hij heeft de dood overwonnen. Wat kun je nou meer overwonnen hebben dan de zonde en de dood? Een belangrijkere overwinning is er niet. Daar kan de draak niet tegenop. Wat is het lot van de draak? Dat hij geworpen wordt in de poel des vuurs, openbaring 20. Maar ik wil niet ingaan op openbaring 20, want het voert te ver. Maar dan kom je diezelfde Satan tegen, dezelfde draak... En die wordt er geworpen in de poel des vuurs. Dat is zijn lot, zijn bestemming. Kan niet anders. Want Gods plan zal altijd slagen. Ook al lijkt het alsof de wereld slaagt, maar dat is niet zo. Daarom verheugt u vers 12: Een gehemelen en wie daarin wonen. Wee, de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald. in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Nu moet ik iets anders wat eigenlijk direct daarmee te maken heeft. Wie is die aanklager? Die aanklager is, mijn zinzins, de zonde. De zondemacht. Want de zondemacht die klaagt ons aan. Niet de Torah hoor, met zijn geboden. Die klaagt ons niet aan. Nou is er een algemene theorie, die door de meeste kerken naar voren wordt gebracht. Dat de Torah eigenlijk... Het document is dat weggedaan is. Maar de werkelijkheid, broeders en zusters, is dat onze zonde is weggedaan. Niet de Torah. De vloek betrof niet de Torah. Want de kerken leren precies het tegenovergestelde. De Torah, dat is de schuldige. Die moet weggedaan worden. Maar de Torah was niet fout. Wij waren fout. Wij met onze zonde, die waren fout. Die moest weggedaan worden. En die is weggedaan aan het kruishout. In de Nederlandse Bijbelvertaling staat, hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen. En dit doet me pijn, zeker vanuit de broederschap waar ik uit voortgekomen ben. Die gelooft dat wat uitgewist is, wat vernietigd is, wat afgedaan is, de Torah is. En die zien niet in, ik heb het in een boek, dus die zien niet in dat het document met voorschriften waarin we werden aangeklaagd, uitgewist werd. Je krijgt de indruk uit die vertaling dat het document met voorschriften, dus dan ga je al automatisch denken aan de Torah, aan het kruis is genageld. Maar dat is een misinterpretatie van je welster. Een misinterpretatie van je welster. Want God heeft niet de Torah aan het kruis genageld... Maar het gaat om iets heel anders. En dat wil ik u nu zeggen. Het gaat om... wat in een mooie vertaling staat... van het boek. Daarin vind ik die vertaling meesterlijk. Het gaat om het strafblad. Wat is weggedaan... is het strafblad. Niet het document. Dat geeft de indruk van... nou, Torah is afgedaan. Torah is niet afgedaan. Hoe kom je erbij? Ja... Ik moet tot mijn schande, zeg ik, voor twee, drie jaar terug, dat ook gedacht heb. Dat de toren afgedaan was. Dat heb ik gepredikt. Dus ik ben niet beter dan de broeders in Christus die hetzelfde nog steeds prediken. En het doet mij pijn in het hart om dit te moeten zeggen. Maar daarom heb ik het recht om dat te zeggen. Want ik ben medeschuldig geweest. Ik weet waarover ik praat. Maar de Torah is Gods woord... En is niet afgedaan. Hoe zouden wij onze zonde kunnen leren kennen als er geen wet is? Dat zou echt onmogelijk zijn. En uh, er is een prachtig boek geschreven door uh, Esther Noordenmeer. Vrij van de wet, een dogma onder vuur. En dat dogma is dan dat de wet is afgedaan. Dat is het dogma wat zij bestrijdt. Maar de wet is niet afgedaan. Is dat punt duidelijk gemaakt... Nou, u, u wist het al, hè. Dat hoefde u niet, daar hoefde ik u niet van te overtuigen. Maar dat is die aanklager. De zonde, eigenlijk. Uh, hij heeft het strafblad dat hij tegen ons getuigde, heeft hij verscheurd. De lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Als ik een boete krijg, voor te snel rijden... Dan uh, heb ik een snelheidsovertreding begaan. Maar als die boete wordt betaald, als het op iemands anders naam wordt gezet, zoals Esther dat zo sprekend heeft uitgelegd. Dan is wel mijn boete betaald, maar daarmee is die snelheidslimiet van zo'n 120 kilometer 140 kilometer per uur nog onaangetast. Die blijft. De Torah is niet veranderd, alleen mijn strafblad is veranderd. Ziet u het verschil? Voor mij is het betaald. Maar daarmee zegt God niet, nou ja, het is voor jou betaald, dus, dus die Torah deugt niet. Of de Nederlandse wetgeving die deugt niet. Onzin! Als die wetgeving zegt, je mag niet aan rijden zo zoveel, dan is, dan is dat onaangetast. Ook al heb ik een strafblad, ook al ben ik in overtreding, betaal ik mijn boete maar in ons geval is de boete betaald door Yeshua wij zouden nooit die boete kunnen betalen want dan gaat het natuurlijk niet alleen om een snelheid die we hebben overtreden maar het gaat om de zonde en niemand kan de zonde betalen buiten Yeshua en daar gaat openbaring 12 over vooraf vers 13 en toen de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw. Altijd is het weer de draak die de vrouw vervolgt. Altijd zijn er mensen die andere mensen, Gods mensen, vervolgen. De gelovigen vervolgen. Het is nooit anders geweest. En maakten ze geen illusies, het zal nooit anders worden. Vervolgde hij de vrouw die het mannelijke kind gebaard had. Nou moet je natuurlijk wel onderscheid maken tussen op de grove manier waarop de draak, Rome, de gelovigen heeft vervolgd. En tussen twee haakjes, ik ga het iets breder maken. Het gaat om de wereld die Jezus, Yeshua, heeft overwonnen. Het gaat om de wereld. De wereld kan ook zijn, niet alleen Rome is het hoor. Maar de wereld kan ook de islam zijn. Ik zou daar ook iets over kunnen zeggen, maar dat doe ik natuurlijk niet. Maar de draak staat voor de wereldmachten. Het staat ook voor de islam. En de islam, ik denk heel voorzichtig dat openbaring daar ook iets over te zeggen heeft. En dat de islam niet voor niets is gekomen om ons op de proef te stellen. Ik meen dat openbaring 9 over de islam spreekt. Over de Sarazenen, die Arabische volken die, die opstonden. Die ster die verscheen in openbaring 9 is mijn zinziens... Mohammed. Maar goed, we hadden het niet over Mohammed hebben, maar ik moest het toch even opmerken. Want eigenlijk gaat het om de wereld. In al zijn vormen, die de positie van macht bekleedt, die omver gegooid wordt, die op aarde wordt geworpen. Maar de, in werkelijkheid is de geestelijke overwinning van Yeshua die de zonde heeft overwonnen. Daar gaat het om. Wel nu, vervolgde hij de vrouw die het mannelijke kind. Gebaard had. Dus de draak vervolgde Israël, die het mannelijke kind, Yeshua Hamasiah gebaard heeft. Hier heb je eigenlijk in een notendop de hele, hele strijd, de hele worsteling waar het om gaat. Dat kleine volk Israël, wat weinig voor lijkt te stellen, daar het is wel de Messias voortgekomen. Onze verlosser. En wij mogen erbij horen. En ook al zijn er vele joden nu. Die de, de Messias niet aannemen. En dat doet mij enorm veel pijn. Maar ik weet ook voor een groot deel hoe dat komt. Maar toch zal Yeshua HaMassiah de wereld overwinnen. Hij heeft ook degene die hem nu niet aannemen. Ook die mensen die tegen hem zijn zal hij overwinnen. Hij zal hen zo overwinnen dat zij zullen zeggen van, kijk, nou, wat hebben wij gedaan? Dan moet ik bij hen aan die preek van Wim denken, vorige week. Handelingen 2. Was ik niet van plan, hoor, maar ik zeg het nou even. Wat hebben wij gedaan, mannenbroeders, Waren ook joden, hè? Wat hebben wij gedaan? Ze waren diep in hun hout. Wat hebben wij gedaan? We hebben de Messias verworpen. Het probleem is te gigantisch en te groot om tot een oplossing te brengen voor mij. En toch geloof ik dat ook de Israëli's, de joden, Yeshua Messias moeten aannemen. Dat is een eis van, van God. God eist dat. Yeshua moet zich niet buigen voor de joden. De joden moeten zich buigen voor wie uit de joden is voortgekomen, Yeshua. Wat een probleem allemaal, hè. Aan de vrouw werden twee vleugels van de aard gegeven, grote aard, om haar naar de woestijn te vliegen. Naar haar plaats waar ze onderhouden wordt. Gods gemeente wordt onderhouden. En toch vervolgd. Hoe kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. God heeft zijn zoon nooit in de steek gelaten. En toch is hij vervolgd. Dat kan. En wie zijn dan die, die twee getuigen? Ik weet het niet. Misschien is het uh, het trouwe gedeelte van Gods volk. Wat ook de heilige dus inhoudt. Hè? Begrijp me goed. Waar ook wij mogen toebehoren dankzij Gods genade. Ik denk die getuigen zijn die geprofiteerd hebben, die twee getuigen, zijn mensen. Want die mensen werden gedood. Um, nu het slot en dan ben ik klaar. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond. En verzwolg de stroom die de draak uit zijn bek had geworpen. Dat ziet u toch wel. De aarde die de draak uit zijn bek had geworpen. Het is symboliek. Het is de macht. De macht van de, de wereld. Die probeert Gods volk, de gemeente te vernietigen. Maar wat gebeurt er hier? En verzwolgt de stroom die de draak uit zijn bek had geworpen. Dus de aarde kwam die vrouw te hulp. Gods volk is niet te vernietigen, met andere woorden. Staat dat ook al niet uh, in de evangelie? Matthäus 16, vers 18 en 19. Ik zeg u dat ge Petra en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen... en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen... Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En de draak, vers 17 van openbaring 12, werd toornig op de vrouw. Rome of de wereld werd toornig op de vrouw. Er zijn een heleboel christenen, misschien mag ik ook wel zeggen een heleboel moslims ook nog wel, die ogenschijnlijk niet toornig op de vrouw zijn... Maar ze sympathiseren niet met die Messias. En wie niet met mij is, is tegen mij. In die zin. Kom je altijd weer Messias tegen. Want er zijn heel, heel veel lieve christenen. Er zijn zelfs lieve moslims. Mijn moeder heeft een, een buurman gehad. Nou, een betere kun je niet krijgen. Een schat van een man, een moslim. Maar hij stond altijd voor haar klaar. Al was het midden in de nacht, ze hoefde maar te bellen en dan zou er zo mee genomen naar het ziekenhuis. Of voor de dokter te, de te halen. Zulke moslims zijn er ook. Maar goed, ik ga niet over moslims, maar ik bedoel, ik wil maar zeggen, er is altijd een nuance. Er zijn vele christenen die gewoon niet meer zien, die ook ons dwars kunnen bomen, terwijl ze het niet beseffen. Nu het uiteindelijke punt, dat draak werd toornig op de vrouwen ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Er is altijd oorlog, hè? Er is altijd de wereld tegen Yeshua. Er is, er is altijd de, de, de strijd tussen twee koninkrijken. Het ene koninkrijk is het koninkrijk der mensen, vertegenwoordigd in Babel of Rome. En het andere koninkrijk is het koninkrijk van God, vertegenwoordigd in Zion. Het gaat altijd tussen die twee machten. Er zijn geen andere machten eigenlijk. En nu het mooie. En de draak werd tonig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Die de geboden van God bewaren. Huh? Dus de toren is niet afgedaan. Nee, natuurlijk niet. Anders zou dat hier niet staan. Die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. En hij, dat is de draak, bleef staan op het zand der zee. In openbaring 13, het volgende hoofdstuk, is sprake van het beest uit de aarde en het beest uit de zee. Daar gaan we het niet over hebben. Het zijn mijn zinzins fases van diezelfde macht, van diezelfde draak. Die draak heeft verschillende gestaltes. En later zie je die fase van het beest uit de zee en het beest uit de aarde... Het is zelfs zo sterk dat in openbaring 13 staat, hij spreekt als het lam, dat beest. Er komt ook een religieus beest, die schijnbaar alleen maar het goede doet. En ik zag een ander beest, openbaring 13, vers 11, opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het lam. Schijnbedriegt hè? En het sprak als de draak. Dus je kunt eruit zien als een lam, maar spreken als de draak. Die draak die kan zich op danige wijze manifesteren. Maar dat is, daar zit dan tevens die misleiding in. Dus je ziet eruit als het lam, maar het spreekt als de draak. In zo'n wereld leven wij, broeders en zusters, heel actueel. Schijn bedricht. En daarom worden zoveel mensen zand in de ogen gestrooid. God komt het koninkrijk toe en zijn gezalfde. Halleluja.